Welkom. Dit is Veronica. We, We love, love you. Rick van Veldhuizen. Dit is Veronica. It just be Don't, get me wrong. Don't get me wrong. Ik ben net een hasse. Ja, Ai, ja, ai, ja, ai, ja, ai, ja, ai, Oh, dat gekke rijden hier. Wacht even. Dan moet ik even achter zitten komen. Wat er. Ja, deze is het. Gods wat fijn. Ja, je moet even kijken. Waar is de knopje nou precies voor? Um, ja, ze hebben alles uitgelegd, maar dan gaat de ene kant hier de andere kant weer uit. Ik ben wel weer heel snel afgeleid. Uh, je kent het wel, patiëntje. Uh, welkom, het is uh, ja, de eerste keer dat ik hier sinds uh, jaren op Radio Veronica mag uh, zitten. Ja, ik, ik, uh, ik ben ooit uh, uh, weggejaagd, kst, weg, kst, weg. En, uh, en, en nu mag ik er weer hier gaan zitten met vandaag de strikte opdracht. Zorg dat je alles in de vingers krijgt. Ja, dat kan met de apparatuur, maar met Lisanne wordt het een lastige ding... om alles in vingers te krijgen. <laughs> uh, Lisanne, jij, jij zit er vandaag bij. De Maasmoker zat je vroeger altijd bij, bij Ronald, hè? Dat, ja, je ja. gaat vanaf maandag ook bij ons zitten. Nou ja, als je me wil hebben, Rick, dan uh, zit ik er graag bij. U bedoelt radiofonisch? Ja, ja, ja, radio okay, okay, okay. Ja. Goed Zo. Nee, dat nee, we elkaar goed begrijpen. En uh, ja, eigenlijk ben ik altijd heel erg gewend uh, rond dit tijdstip... om uh, op de radio uh, met mensen te communiceren. dat vind ik altijd erg leuk. Uh, uh, niet alle dingen werken nog zoals ik uh, altijd had gedacht dat ze zouden moeten werken. Dus dat is altijd nog even een uh, kleine lichte uitdaging. Uh, ik zie allemaal voice-appjes, die komen ook wel voorbij. Die gaan we proberen zo wat eruit te zetten. Maar ik moet eerst even zien te achterhalen. Waar dan en hoe dan? Uh, maar dat gaan we ook helemaal uh, fixen. Ja. Dus, uh, het gaat allemaal goed komen, lieve luisteraars. Het gaat allemaal goed komen. En zoals ik het al zei, het was uh, 31 december van het jaar 2016. Dat ik hier het pand verliet. En nadat ik eerst wat tranen had geplankt... en dat uh, meen ik in alle oprechtheid... mijn familie, mijn kinderen zaten ook hier... want ja, het was klaar bij Radio Veronica, het was gedaan... en uh, hier scheiden onze wegen... om vervolgens weer samengevoegd te worden bij elkaar... En het leven is als een snelweg. Een snelweg waarbij je af en toe een afslag neemt... af en toe een parkeerplaatsje, soms even, even tanken. Uh, ik heb even een uh, kleine afslag genomen, een kleine detour... Maar ik ben weer terug. Daarom de plaat waar ik toe ben afsloot op 31 december 2016, de Highways of My Life hier zijn de worse. Jank, zag je dit ook? Ja, papa had het moeilijk. Ja, dat was 31 december 2016. Dans één vrolijkheid. Ja, want uh, het mag allemaal weer. Uh, de, de vrede is weer getekend. Er is dus, uh, witte rook opgestegen. We hebben de pijp doorgegeven. En niet vooral niet aan Maarten. En uh, ja, we genieten weer een klein beetje van elkaar. Nou, maar niet als, uh, niet als enige. Jeetje, wat heb je een... Achterban zeg. We worden helemaal... Uh... Ja? Je bent er ja. niet gewend, al die berichten? Nou, ik ben wel wat gewend. Ik heb natuurlijk de nacht opgegaan met Ronald. En we hebben echt wel een hele mooie, ja, een fanbase wil ik niet zeggen, maar we hebben een hele mooie community opgebouwd. Mm -hmm. Maar uh, die is niet niks vergelijken <lacht> met wat ik nu <lacht> zie. Ja, voor de mensen die willen bellen, dat mag ook. Ja, ja. Al mijn apparaten die, uh, do, doen nog geen dienst, dus het is allemaal op halve kracht. Maar dat maakt het ook weer heel erg leuk, natuurlijk. Um, dus alle geluidjes, alle toetjes, en belletjes. Er zit iemand in de kelder nu een snoertje te zoeken, omdat ze... Wat gebruik jij nou allemaal? Ja, er zijn allemaal andere apparaten. Dat is wel leuk. We leer je elkaar weer een beetje kennen. Uh, maar mocht je willen bellen, het telefoon is waarschijnlijk nog steeds hetzelfde zijn. Dat is uh, 0909 8090. 80, ja, ja oké. Okay, dus uh, mocht je willen bellen en direct in die welbekende uitzending komen... dan uh, kom we door. 0909 8090. Maar berichten komen er nu al binnen. Laten eens horen. Wie hebben we? Bart hebben we in dit geval. Nou, Bart komt er maar bij, jongen. Gezellig. Huh? Goh. On the you man, de kut muziek. Huh? <laughs> ja, ze zijn van mij gewend dat ik in de nacht van die uh, bonken, bonken, bonken ga draaien. En dan vinden ze zo'n highway of my life. Vinden ze dan. Uh, vinden ze moeilijk. Vinden ze lastig te consumeren. Maar het had een reden, want ik ben daarmee opgehouden. Ooit hier. En ik, ja, min of meer begin ik er ook weer mee. Even kijken, Frans, uh, laat hier ook maar even gezellig hey, bij komen. Kans. Hey, Rick. Hey, jongen, ja, nou, dit is mijn uh, allereerste voice-up bij Radio Veronica. Ja. En. Uh, DJ Pineapples in the house. Deze gast komt uit luisteren. Canada. Ze uh, is uh, overseas aan het luisteren. Dus dat maakt het ook altijd weer heel erg grappig. Uh, dat soort dingen. En uh, telefoon nogmaals 0909-8090. Vinden ze over het algemeen wat lastiger. Uh, even kijken, wat hebben we nog meer aan uh, berichten? Ja, kijk eens, er komt nog meer. Uh, Joost uh, heeft nog iets uh, te melden. Joost, een oude cassette van Veronica. Wat heeft daar dan uh, te zeggen? Kom maar, Joost. Zo, goede avond, nacht. Hij doet het. Ja. Hey, ik ben wat leuks tegengekomen, jongen. Gisteravond op straat. Nee. Ah, recht voor de vuilnisbak, zeg maar die ondergrondse dingen. Daar lag een cassettebandje. Ja? Nou, uh, ben ik nog helemaal retro alles. <laughs> <laughs> Behalve mijn leeftijd, maar goed. Ik dat ding in mijn cassettedekkie drukken. Weet je wat erop staat, joh? Nou? Allemaal oude fragmenten van Veronica uit de jaren tachtig. Oh, man. Dus ja, daar heb ik heel de avond naar glaas zitten. Kijk dan. Geweldig. Uh, dat was Joost, uh, mocht je een berichtje willen laten, uh, dat kan dus ook hier gewoon in de box. Even kijken, we hebben een beller ook nog. Even kijken, die komt uit, zo te zien, uit Drenthe. Hallo, of Hogeveen, wat is het? Nee, Hardenberg. Hardenberg? Ja, ja goed, ik bijna goed. Over Jeroen. nu uit Hanberg. Ja, is bij jou. Ik hey, kerel, wat heb je me gedaan joh? In één keer daar weg en nee, één nacht heb ik gewoon kansloos gewoon een bakje geleden. Niet normaal. <lacht> ja, nou ja, soms uh, verander ik wel eens in het leven. Er zijn ook uh, zeg maar niet alleen luisteraars, maar ook vrouwen die af en toe wel eens denken van Waar gaat hij nou weer naartoe? Um, <lacht> maar ja, dat is Story of My Life. Uh, daar is uh, een beroep op mij gedaan. Ja, oké, okay. nee, ik begrijp hem helemaal, maar uh, ik blijf er natuurlijk altijd van de partijen natuurlijk. En dat is uh, logica. Ik hoop nummer 2. Dat is mooi om te horen. Het is ook leuk om te horen dat jullie allemaal hier zitten ineens. En niet bij uh, die andere zender. Waarbij ik me trouwens afvraag uh, hoe lang het gaat duren voordat ik de verkeerde naam zo betegen zeggen. Nou, nee, dat, dat gaan we niet doen. Dan moeten ze gewoon de stekker uittrekken, zeg maar. Gewoon. Oh, Doei. Oké, okay. <lacht> Het uh, is een sterk verhaal voor jou, maar uh, ik, ik weet niet of er nog meer mensen zijn die op dit moment luisteren naar MP. Nee, zie je? Oh. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Rick. Je spreekt bij me inderdaad. Maar nee, uh, volgens onze app <laughs> het gaan er heel veel mensen mee luisteren. Oké, okay, prima. Twee uur deze nacht, de testuitzending van Rick van Veldhuizen op Radio Veronica. Mocht je ons willen bereiken, 0909 8090. Kijk, dit zijn platen, daar kun je mij van wakker maken. Sterker nog, ik ben keihard wakker. Muse de Supermassive Black Hole. Deze, deze ga je nog een paar keer horen. Daar, daarom doe ik dus nu een testuitstelling voor alle duidelijkheid. Want, ja, je kunt je afvragen waarom. Je doet al 900 jaar doe je hetzelfde. Maar je moet, op een gegeven moment moet je dat uit je, bekers, uit je bakkers krijgen. Uh, op de juiste manier. Ik, zo ben ik dus ook toen ik uh, uiteindelijk te werk werd gesteld bij mijn vorige opdrachtgever. zei je alleen maar Veronica. Ik ben alleen maar Veronica, ja. Ja, daar was ik vast blij mee. Dat is ook heel lastig. Overigens, wel heel erg leuk dat. Um, aan de oud-collega's van mij, van wie ik eigenlijk niet... fatsoenlijk afscheid heb kunnen nemen... Uh, dat zij op dit moment laten weten... dat ze luisteren... en uh, wat klinkt je lekker? Met wow. een, uh, nou, dat is toch leuk. Ja, ik weet niet of dat ligt aan uh, zeg maar de manier... waarop het technisch allemaal ingeregeld is... Of, dat ik gewoon lekker gelijk, dat weet ik <laughs> een kreeg, dat weet het natuurlijk niet. Maar vandaag geen uh, koeten erbij. Voor de mensen die zich afvroegen uh, waar is Koert gebleven. Koert uh, komt aanstaande maandag er wel bij. Dus uh, geen nood voor die mensen die dan uh, in, de, in de war raken. Maar ik was als enige samen met Lisan uh, in staat om uh, nu heel even de test uit te voeren. En even kijken of ik die uiteindelijk uh, volledig kan doorstaan of niet. Kan je een beetje aan wennen of niet, Lies? Ik kan die heel goed aan wennen. Ja, oké, okay. ja. gelukkig maar. Even kijken, wie hebben we hier hangen? Peter, hallo. Hey, ik zou net al tegen Lisanne eigenlijk al van... Uh, ook goeiemorgen, maar ja, het is nacht nu, maar... <laughs> Morgen is nog één keer ook goedemorgen. Of beter gezegd, zo nou meteen. Ja, ik zou bijna zeggen, van mij mag jij ook zo meteen draaien, hoor, om zes uur. Oh, nou ja, laten we daarmee wachten tot de maandag. Alles gaat al zo prachtelijk snel, dat ik af en toe wel eens denk van... Oké, okay, wie heeft deze film uh, gestart en uh, wie gaat hem ook weer eindigen? Tering, wat gaat het allemaal? Uh, ja, als... Dat wel, maar ik moet zeggen, ik ben... Uh... Het gezeur van sommige sidekicks een beetje zat van oh, de ochtend. De oude mannen. Wat heb jij mij een goede manier? Ja, vooral de Hagenees. Maar goed, dat is weer een ah, ander verhaal. Weet je, een, weet je wat het met Rick Romeijn is? Die heeft een, uh, ja, een klein hartje gewoon. Het is echt, Ik ken hem al vanaf ja, nee, vandaag. Dat... Als, je, als er één is die altijd heel snel... als het slecht met je gaat... contact, tenminste met mij wel... altijd contact opneemt... dan is het altijd uh, Rick Romeijn. Dus uh, geloof mij, ik kan je uit het grond van mijn hart vertellen... Uh, daar, daar zit af en toe een, een stevige kop op... Stevig. Maar daar zit een klein hartje in. En uh, dat klopt ja. altijd voor mensen... die nodig hebben. Dus uh, Peter... Ja, zeker. Maar zeg, ze hebben in ieder geval geen meestapper. Oké. Okay. Nou, dan uh, vind ik het leuk dat je erbij blijft, Peter. Uh, je komt net uit ja, sta het stadion. Ja, ik kom net uh, bij Utrecht uh, Sparta vandaan. Nou, wat een kutwedstrijd was dat voor je. Nou ja, voor de, voor de Utrecht dus wel, ja. Oh, je was voor Sparta, wou je zeggen? Nou, nou ik ben een beetje neutraal eigenlijk. Maar uh, ja, het, is, het was wel leuk geweest als Utrecht even toch gewonnen had. Maar ja, ja, en, helaas. En, je bent neutraal, waar sta je dan te joelen, zeg maar? Word je niet aan alle kanten dan uh, bekogeld op het moment dat je wel of niet. Uh... Nee. Nee, nee, nee, ik sta ik zeg maar als EHBO'er uh, in oh. het zak. Ja, ja. Plek. het zal je boeien ja. voor de rest, weet je wel. <laughs> ja, uh, maar is het nou zo dat een EHBO'er hoopt dat hij mag verbinden? Of is, heeft de EHBO'er zoiets van, nou, als ik rustig naar de wedstrijd kan kijken... vind ik het ook een goed plan. Dat, uh, nou ja, dat tweede, dat is natuurlijk uiteindelijk het beste. Ja? Uh, maar ja, ik het goed. Kijk, een keer een, een pluizetjes is niet zo erg, maar uh, liever geen grote dingen. Ik ken niet zo goed tegen bloed. Ik vind dat altijd een beetje gaat Als er een ongeluk op de weg gebeurt, hoop ik altijd andere mensen te hebben gezien. Ik hoef er niet zo nodig met mijn hoofd bovenop te staan. Ik vind andere dingen veel nee. leuker. Ja. Uh, dus, uh, nee. Dus nee, ik, ik, ik ben daar niet zo helder. Maar jij doet het al jaren, of niet? Uh, ja, zeker al een jaar of tien, denk ik. Oh, dat is een echte. Dat is een echte. Hé, hey, maar leuk dat je, je even ja. geld hebt, man. Ja, zeker. En uh, ik zeg uh, tot maandag. Ja, je bent er gewoon bij. <laughs> oh, lekker. Ja, zeker. <laughs> nee, we, we, we stappen niet over. Ik heb nog geen wankel gehoord. Zie Get out. Want ik ben weer terug op de radio hier. Of niet? Sylvia is dat. Ja, dat is mijn meisje. O, oh, dan gaan we even afluisteren. Even ja, dat is dat even. Vandaag Hé, hey, lieve schat, zet oh. hem op. Ik luister even. En vanaf volgende week kunnen we gewoon weer lekker samen naar bed. Lies van ah. je meisje. Als dat geen geile bedoeling gaat worden, dan weet ik het ook niet meer. Ja, ik heb hetzelfde. Ik heb het ook al de nacht gedaan. Dus mijn ja? vriend kijkt ook weer uit naar gewoon een keertje samen met bed delen. Want uh, ja, dat moest van het weekend allemaal, allemaal ja. uh, vol uh, vol, uh, vol gaan. Had je weekend altijd inhaaldienst, of niet? Ja, wel een beetje. Dat, daar maakte ik wel een taak van. Ja? Maar ja, dan had je ook nog andere verplichtingen. Koffie bij oma. Dus dat oh. spookt wel eens door. Mijn dus, nee, uh, uh, god, mijn god. Yeah. Uh, ja, ja, goed, euh, Lissand. Met, met liefde mag je, mag je bij ons aansluiten op maandag uh, morgen om 6 uur. Alleen ik vraag me altijd af of je nog aan het einde. Einde van de dag je staat bent om, uh, zeg maar... Inderdaad, ja. Nee, ja. Dat, uh, ik ah, laat het dat dat je weten de... na een week werken met jou, ja? ja? <laughs> Stefan, kom ook nog even met een mededeling. Hij vraagt nou, wat succes af. succes dan, uh, zou ja. Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, zo snel gaan we niet ja, zo om. Gaan uh, we niet nee, Riet, wat krijgen we nou? Je hebt nu al meer platen gedraaid in een half uur... dan alles uh, drie uur in de hele nacht... Ja. Komt het omdat er een praatrestrictie op zit nee, uh, tot nee. en met september? Nee. Dat je niet zoveel mag lullen? Nee, nou, nee. succes dan, uh, zou ik zeggen. Nee, maar als ik uh, alleen maar loop te lullen, dan is dat het allermakkelijkst. Uh, maar ik moet zoveel mogelijk knopjes in mijn vingers hier zien te krijgen. En waar zit alles? Dat kun je alleen maar doen af en toe even wat uh, muziek te draaien. Ja, Bernd, die oude Limburger, die is er ook weer bij. Bernd, kom er weer, jongen. Goedenavond ja, Rick, ja, goeie Kijk, kom ook maar eens kijken. Ja. Ja, beter als die spotify deze op radio, eh, de andere je Rijon. weet wel, nu. Ja, ja. Maar uh, zet hem op en uh, niet, niet zo genuanceerd, we wat een beetje beuken, wat is er nog beuken? En uh, de juiste schout daar Die dingen zouden we mee kunnen nemen, maar nogmaals, um, daar waar de geluiden uit zouden moeten komen, die, die doet niet. Uh, Voor mij is er nu iemand bij bob.com uh, de juiste kamertjes bestellen. bestellen. <laughs> Die hopen we naast dat de maandag hier te hebben. Dus ja, het is een heerlijk geharnet van je welste. Uh, en mocht je nog iets willen toevoegen in een levende lijven uh, 0... 0909, of goed, zeg maar 0909-8090. Ik heb ja. jarenlang moeten zeggen. Maar ja, goed. Uh, 0909-8090 is het telefoonnummer van uh, Radio Veronica. Um, hoe zit het eigenlijk? Uh, zitten, zitten jullie uh, heel erg in de gitaren uh, en moeilijke dingen? Of mag het ook gewoon lekker plat en uh, gewoon. Uh, well, nou, ik vind Veronica is wat dat betreft natuurlijk een beetje een vrijplaats. Natuurlijk, uh, we hebben onze formules. Het uh, 80s, 90s, een beetje rock roll en nieuw. Maar we staan ook wel bekend om juist niet te zijn in onze muziekkeuze. Dus als jij een lekker plaatje in je hoofd hebt... Nou ja, jij bent 29? Ja, uh, bijna. Bijna? Bijna, ja. Oh, mijn, nog één jaar. Is ja, op met me. Hoe <laughs> ja. nou, oud wijf. Ja. <laughs> maar, uh, nee, uh, ik, ik weet zeker dat als mensen midden in de nacht zitten... en ze proberen zichzelf af en toe over... Hun eigen eh, krachten heen te tillen. Omdat ze bijvoorbeeld in een vrachtwagen zitten. En je moet wakker blijven. Dan is het heerlijk als je even voluit mag gaan. in Hier? Dat is toch wel gewoon heel anders. Ga ik gooien out of niet? Nee, nee, nee. Je kan dat, ja, het is een schrijver ook, hè. Dus hij, ja, weet dan, hij neemt ook al zijn tijd. En ja. Jij bent uh, een doorgewinterde disjockey. Van dik oud ik mijn planken. Ja. Dus eigenlijk zou ik ook iets heel literairs moeten doen. Ja, helemaal niet, nee. Maar dit is een proefritje, hè. Even een testritje ja, ja. met mij en uh, alle knopjes en dergelijke. En maandag uh, maken we ons... Uh, echt gek te maken over al die knoppen hier, joh. Echt heerlijk. Um, ja, nee, het, is, het, is, het, is, het is altijd een beetje anders. Uh, mensen die uh, zoiets hebben van... hé, hey, het is uh, volstrekt anders dan dat hij voorheen deed... bij die andere gezender midden in de nacht. Uh, dat klopt, dat klopt. Maar uh, ja, nee, het is niet de bedoeling dat ik een nachtprogramma hier ga presenteren. Nee, nee we dat willen wordt, gewoon een beetje uh, ja. de boel verkennen hier. Al. De boel verkennen, ik, ik ben op snuffelstage. Ik heb het hele pand doorlopen. Iemand heeft mij verteld dat hier bij elkaar... zo'n beetje bijna duizend mensen werkzaam zijn. Over al die gebouwen hier, dat ik bij mezelf denk... Halleluja. Ja, gelukkig zien we die niet zoveel, rond een uurtje of negen, dan zeggen we jojo. Oh ja, jij, jij bent al meteen afscheid. Dus, uh, <laughs> even kijken, we hebben nog bellers ook. Uh, aan de telefoon hebben we Nick. Hey Nick. Hoi, hey, mijn Nick. Hey Nick. De platenbaas. De De platenbaas. Pl Nick de platenbaas. Uh, Nick, ja. kennen we elkaar al of niet? Ja, ja, ja, we hebben een keer ontmoet uh, bij 538, toen het bij de afstreitfeest uh, toen. Oh, oh, ik zal je even de wacht de even, tering, moet, ik, moet, ik moet even tegen Lisanne even zeggen. Ik heb 16 jaar lang gewerkt voor Radio 538, dus eigenlijk toen er nog niks was, tot de nummer 1. Het is één etage lager, maar daar wilden ze me niet meer hebben, dus... Dat is een gemiste kans. <laughs> maar, uh, Nick! Ja? Um, zeg maar, ben je helemaal nuchter of heb je jezelf een klein beetje op weg geholpen? Ja. ja. <laughs> ja. Het is genoeg antwoord. <laughs> je hebt jezelf een beetje op weg geholpen. Hm? Ja, wat vind het, uh, het probleem van? Nee, nee, nee. Ik, het, maar ik maak ergens een probleem van Ik mee. nieuwsgierig juist. Ik was alleen even benieuwd of dit zeg maar, de normale tone of voice is. Of dat, zeg maar, dankzij de verstaperingen... Ja, ja, ja. Je, wat? Nee hoor, nuchter praat ook niet, niet normaal hoor. Dat je altijd. Normaal dus. gesproken zijn. Nee. Nee, nee, Oké. Okay. Hey, uh, le leuk dat je even reageert. Had je, had je nog iets wat we met elkaar moesten delen of niet? Eh, nou veel succes met je nieuwe werkgever. Ja, uh, weet ik wat. wat. Moet je uh, de plastikte ja, even uitleggen, dat is een opdrachtgever, want dat krijg je dan gezegd weer. Ja, dat je maar flink mag, uh, flinke mag uh, boeren. Oké. Okay. Uh, boeren. Ja, dat nou, doet me wel, ja. hoor, Boeren. Boeren. Ah, Oké. Okay. Hey, dankjewel, hè. Ja, ja. Boeren. Oh. Ja, veel plezier. Yo. Pratis. Ik zag nog een uh, telefoontje erbij komen, maar diegene die dacht bij zichzelf, dat gaat me allemaal net iets te lang duren, de tyfus. Ik uh, haak even af. Nee, dat kan natuurlijk, hè. Ja, maar goed, uh, je mag wel bellen. Dus uh, ook een telefoon dat ik regelmatig moet geroepen, anders uh, lukt me dat het ook niet in mijn hoofd te houden. 09098090. He's a Like a record. kennen we dat nog begrip plaat begrip vinyl ja, gelukkig zijn er wel heel wat mensen die dat uh, herkennen maar sommige mensen weten totaal niet wat ze ermee moeten gaan doen maar goed dat even te zeggen uh, Miriam hallo hey hi lieve jongen hi Mirjam. wat ben ik blij om jouw jou stem te horen, jongen Meen je dat nou echt? ja het is dat toch? Ik bedoel, vroeger haatten mensen mij tot in de diepst van hun ziel. En tegenwoordig vinden jullie me allemaal lief. Heb ik een aaibaarheidsfactor? Wat is dat? Oh ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het was gisteren zo'n zo afknap hoor. Oh, even, ik leg mij verder, lisan Ik zit altijd op je te wachten, hè? Ja, en, Andere uh, zin nou. so. ah, En ja, en dat gebeurt. Ja. En, de, en er gebeurde niks. En nou, mijn, mijn man zijn nog lachend. Ach, ze hebben weer technische problemen. Ze komen er zo wel in. <laughs> ja. Maar ja, jullie komen er niet in. Nee, ja, ja, ja, ja. De zender stort uiteen. Nu Rick er weg is. Gelukkig ben je bij ons, Rick. Ja, he, zonder meer. Zonder enig twijfel. Um, maar um, uh, het stopt wel om uh, twee uur. Even voor jouw informatie. Dus, dus het, het gaat niet door. Dus... Uh, het stopt wel eerder, en het is ook niet datgene wat je in het verleden uh, van mij kende, weet je? Dus gewoon. Ja, ik... Het maakt helemaal geen dron uit, jongen. Oh, okay. Ik ben blij. Ik, okay. ik, ik, ik, uh, ik wens je veel geluk bij okay. Veronica. Dank je wel. Ik vind het hartstikke leuk dat je er zit. We love you. Jee, jee, jee. Kijk, of we hebben nog meer. Mirjam, dank je wel. We gaan even door hey, naar je een vlog. Weet, de jongen. Gewoon doorsnellen, die handel. Doe je dat of niet, uh, Lies? Of. Uh... Lisa? Ah ja hoor, daar heeft ze hem. Hallo, NPO Radio Dinges. Nee, dat was hem niet. Uh, Veronica, dat was hem wel. 7-2-8 op het einde, hallo. Goeiedag. Goeiemiddag. wel hier. Ik denk, ik zou ook eens even bellen. Ik, uh, ik kreeg een nieuws sneeze binnen, joh. Ja. Ik, ik had de laatste aflevering niet eens geluisterd. Nee. Dus, uh, nou ja, ik denk, ik zou eens even bellen. Ik zou eens even succes wensen en alles. Ja, dank je. Ja. Het uh, is heel wat anders weer natuurlijk. Ja, maar leg even uit aan, aan de mensen, want sommigen snappen dat misschien niet. Dat, dat bij jullie, want ik neem aan dat je ook wel vrachtwagenchauffeur bent, of niet? zeker. Ja, daarom was ik op ja, Kijk, dat zijn de geluiden. Ja, ik kan helaas momenteel niks, mijn ding doet het niet. Um, maar de, hoe belangrijk het is dat er iemand s'nachts tegen je aanlult. Hoe belangrijk is dat voor jullie? Ja, af en toe uh, kan dat zeker wel even belangrijk zijn, ja. Want, uh... Nou ja, je kunt wel Spotify aanzetten of zoiets wat, maar uh, dat gaat op de duur ook vervelen. Ja. En, is... uh, nou ja, zeker met dat nachtprogramma wat jij deed. Ja, daar was gewoon geen tweede van eigenlijk. Nee, nee, dat is zo slecht. Nou ja, <laughs> De ene vindt het slecht, de ander die vindt het geweldig. De vraag lager is, dat en... die vindt het geweldig meestal. Dus, uh... ja. Maar het is goed om te horen dat, dat ze nu nog heel even blij zijn. Ik hoop dat jullie vanaf volgende week ook tevreden zijn met het feit dat ik om zes uh, uur in de ochtend moet gaan beginnen. En misschien dan toch, uh, ja, is het met mensen omgaan, maar hoe dan ook... Ja. Uh, we gaan het allemaal fixen. En uh, ja, je moet even kijken hoe je de rest gaat regelen. Anders moet je, zeg maar, mijn ochtendshow opnemen. En dat s'nachts, om 12 uur, vanaf luisteren. Ja, dat kan ook, hè? Ik bedoel, ook dat kan ja. bij Veronica, ja? We vinden het allemaal niet, manier Dat komt helemaal goed. Oké, okay, man. Dankjewel voor het bellen. Hoi. Ja, oh ja. Don't stop, turn that up, take it higher Tear this mother up, start a riot There's a glitch inside my system, rushing through my ...kijken naar mijn mailbox. Die ook oh, zeker of niet? Nee, maar het is zich wel lachen. Uh, ik, ik, ik ben natuurlijk zo... ...uiteindelijk geconditioneerd... ...dat ik dan, ik denk, ah, dit is wel way out. Hè? Dit is way out qua muziek. Uh, we gaan over een lijn. We gaan over de lijn. Uh, kijk ik even, Komt er iemand met een postmailtje van... Uh, ...zit je nou te draaien? Nee hoor, ik vind het wel prima. Dus, uh, lekker, ja. En weet je wat het is? S'nachts willen mensen wakker gehouden worden... ...met uh, lekker slapgelul en... Uh, Platen waarbij ze gewoon knetterhard aanstaan. Nou, dat gaan we doen. Wat vind jij lekker om bakken te blijven? Oeh, oeh, dat ga je mijn guilty pleasure. Um, en omdat je het nu vraagt, kom ik er in één keer niet op. Dat is heel irritant. Uh, kom er gewoon niet op. Oh, daar erg. Black hole. Uh, uh, nee, ik kom er niet op. Nee? Nee, ik heb namelijk één plaat waarbij ik helemaal uit mijn dak ga. Eén plaat. Fuck. Eén plaat. Eén plaat. waar de, Ja, dus ik heb natuurlijk veel meer platen. Maar er is altijd wel één plaat die je zeg maar letterlijk gewoon alleen maar kan, kan dansen. Dan krijg je de vibe op. Ja, dan krijg ik echt de vibe op. Oké, okay, je hebt komt toch... Uh, anders gaan we door tot drie uur, net zolang ik door het meer heb. Ja, dat is goed. MPO Radio... Uh, nee, uh, Radio Veronica Geintje. Godsamme, is je zit aan te uh, Hallo, met wie? Met Cornel. Hey Cornel. Dag jongen, hoe is het? Ja, goed joh. Ik, uh, ik lag met de pletter hier, echt... Uh, ja, het is weer heel anders. Ik, uh... ja, ja, dat begrijp nee. ik. Maar het, ik, uh... Uh, ik wou ook even net als een hele hoop. Want je zegt wel, ik snap niet uh, dat ik uh, zo geliefd ben of hoe je het wilt noemen. Maar uh, het is denk ik al gezegd. Nou, geliefd heb ik ja, niet gezegd, het... maar dat ik zo'n hoge eibaarheidsfactor begin te krijgen. Het zal toch leeftijd ja, zijn, nou, denk ook... ik. Ja, ja, ja, ik begin niet te naaien bij dat vind ik geen goed plan, maar ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Ja, oké, okay. in een overdrachtelijke zin mag je me ook aaien, je het helemaal geen probleem. Nou, oké. Maar ik wou je in ieder geval ook uh, heel veel succes wensen En ik, uh, ik werk tot tien uur ongeveer morgens, dus ik uh, kan je wel gewoon blijven luisteren. Oké. Okay. En uh, ik, uh, nou, ik wens je veel succes. Dank je, dank je. En, en, en fijn dat, dat jullie het allemaal even doorsturen. Ben je erachter onder de ja, stelers uh, wat geplaatst is? Ja, het is de Resmus en de Shadows. Dus, dat uh, is het. Dat, dat is ook echt een goed alarm trouwens. Zeker, dat is zeker een goed alarm. Hé hey, Cornel, dank je wel man. Is goed man, Doe, doei goed. Lekker uitzetten, hoi. Ja hoi. We vertellen hem ook even bij de tekst op. Hè? Want, uh, hey, hij zit op radio. Veronica. Beetje, of ja, ik ben, ik ben helemaal in extase. Ik hou van dit soort. Ja, gewoon. In extase? In extase ben ik. Oh er er zijn zoveel mensen die hier, uh, het helemaal leuk vinden dat je er bent. Ik krijg allemaal blije appjes. en oh. uh, Overigens ook nog een leuk appje, trouwens, dat iemand zegt. Jeetje wat, die koort is er wel knapper op geworden. Kurt is er ma maandag trouwens, gewoon. Ja. Dankjewel dat je meekijkt. Ja, uh, koort is er knapper op geworden, oké. Okay. Ja, ja. Zo heb ik het nooit gezien. Maar... Nee, het <laughs> nee, bedoel mij natuurlijk, Rick. Dat zeg je nou? Ze bedoelen mij. Dat jij knap? Oh, zo! Zo, ja, als in zo'n ko uh, de koert is er wel knapper op geworden, zeg. Dat, dat zie ik dan wel weer. Ja, ja. dat is de ding. Ja. Maar goed, uh, in de, het is 2023 en iedere vorm van uh, seksisme wordt natuurlijk uh, hevig uh, uh, afgeraden. Oh, nee, ik hou van complimentjes. Laat oh. maar komen hoor. Oké. Okay. Dan gaan we volle bak seksisme doen. Yes. Uh, even kijken. Alexander, hallo. Hey, met Alexander het uh, Oh. Uh, uh, hey, maar, uh, uh, ja, dat Hé, maar Rick, veel succes, man. Ja, dat zou ik nodig hebben. Maandag wordt echt een helemaal een bruske dag. Ik denk niet dat ik veel ga luisteren in de ochtend. Normaal is het van 6 tot 9, maar ik denk dat dat heel veel mensen zullen afstemmen, dat wel. Het is gewoon een, een, een, een change of life, weet je? Dat, dat ja, er... dat, dat, dat probeer ik dan maar ook. Dan ga ik me aanpassen. Ja, dat gaat erbij komen, man. Ja, ja. Uh, ik zei inderdaad, ook, Koert heeft een om, omverbouwing gehad, maar dat is gewoon een nieuwe medewerkster. Het is lekker geworden, die Koert, hè? Ja, zo. Uh, met, uh, maar, maar ik begrijp dat we maar Koert ook uh, gewoon meekomen met, uh, ja. ook met Robbie. Uh, Koert komt sowieso mee, dus uh, dan oh, okay. ma maak je geen zorgen. En ja, weet je, na de K komt de L, dat is de L van Lisanne, dus uh, ja. Uh, ja, en dan, uh, en dan straks uh, naar Radio 10. Hey, oh. hallo, we hebben hem net binnengehaald hoor. Ja, we zitten bij de Topa-netwerk, dus dat kan heel snel. Ja, ja. Gemaand. Ja. <laughs> ik door naar de volgende ronde. Nee, maar... Ja, we ja, zijn ja, dan straks directeur van Topa. Honga, oh, nou, alsjeblieft, maak mij geen directeur. Ik vind het heel leuk om, om uh, zeg maar radio te maken. Ik vind het ook heel leuk om radio te beleven met, uh, met, met andere mensen. En ik vind het heel leuk om daar heel veel van mezelf ook in te geven en te hopen dat mensen daar wat mee kunnen. Maar. Ik, ik vind mezelf geen manager. Nee. Maar wat vind je vrouw ervan dat ze nou eigenlijk, nou eindelijk eens kun je de man naast in bed vindt terugvindt? Nou, daar hebben wij een... Uh... Ja, ze had, ze had het al ingesproken dat ze het hele vond. Oh. Oh. Oh. Ja. Ja. ja. ja Lisanne Lisa is die gewend dat er zoveel uh, appjes nee, binnenkomen. Wil je dat horen, Alexander? Ja. Nou, dan gaan we. Sylvia. Hé, hey, lieve schat, zet hem op. Ik luister even. En vanaf volgende week kunnen we gewoon weer lekker samen naar bed. Oh, lief van je meisje. Wat lief. Ja, hè? Dat is nou, ja. Dus... Het je goed, hè, Rick. Ja, Heel toch? Goed succes, man. Ja. Uh, maak er een uh, Zee's en uh, geen uh, Titanic van, maar zorg ervoor dat het uh, een uh, mooie cruise schip uh, wordt. Uh, laten we hopen dat Radio Veronica en ik dat we nog beter aan elkaar kunnen wennen dan we het in het verleden ook deden. En, dat en in we... België, hè? Wat moet je nou alleen zeggen, eigenlijk, hè? België ook al? Nou, België, Veronica is nu België geworden, toch? Whatever. Um, oh, ik wil je als je het volgt. Prima! Maar muzikaal gezien ben ik zo... Nou ja, muzikaal gezien ben ik zo breed. <laughs> Waarschijnlijk zal het meteen mensen zeggen... Ja, niet alleen muzikaal. Goed. Um, Mother's finest. Op Radio Veronica. Kijk, dan moet ik dus heel veel achter elkaar blijven roepen. Daarom dus een testuitzending. Zodat ik uh, van dat andere syndroom af kan komen. Ja, syndroom is ook weer niet echt. Hè. Ik bedoel, ik heb een mooie tijd gehad, ja, maar ja, dat... Die, die naamaanwijzing, die zit er nog wel gewoon in. Ja, je zegt dat natuurlijk continu en je, je moet weer even wennen natuurlijk. Maar dat Radio Veronica, dat, gaat wel, dat klinkt wel lekker. Ja? Wens snel. Radio Veronica. Als je dat maandag maar dit, <lacht> niet verkeerd zet. Ik ga het maandag echt absoluut nog twee absoluut, keer... ja. nee, zo'n uh, lul, ben ik ook alweer. weer. Um, even kijken, berichtjes komen binnen 0909... 80, 90 is uh, ja. ook de telefoon, dus uh, daar gaan we zo meteen nog even naartoe. Eerst even, uh, even kijken, een berichtje van Ber Bernd weer. Uh, Rick, ja. ik heb al even een heel treurig bericht. Wat dan? Uh, Henri de Posduif heeft zich net kapot gevlogen <laughs> op Noordplegger, dus uh, die is niet meer van de partij, ja. helaas. We hadden Henri de Postduif altijd als we een berichtje hadden van iemand uh, die we niet konden plaatsen. En dan deden we altijd het roecoe. Oh. Uh, en dat was uh, Henri de Postduif. En, ben jij uh, daarmee begonnen? Nou, dat is een redelijk bekend item. Een uh... bosduif? Ja. Oh, daar heb ik dat waarschijnlijk niet. Oh, nou ja, oké, okay, nou ja. Maar ja. Uh, waarschijnlijk heeft hij zojuist iets op zijn uh, vooruit gekregen. Dat, ja, met zo'n vrachtwagen is het natuurlijk uh, heel makkelijk uh, vogels vangen. Ben jij iemand die uh, als je een dier aan zou rijden... dat je dan even weer terugrijdt om zeker te weten dat hij dood is... omdat hij anders aan het lijden is? Dat is ja, best wel een rot ding om te doen namelijk. Ik ben een voor hond wat dat betreft. Ik, ik, ik vind dat altijd heel lastig en... Uh, ik rijd daarom ook altijd uh, op die boswegen. Ja. Maar dat zijn ook provinciale wegen. Rijk ik over het algemeen dan redelijk rustig. Ja. Omdat ik zoiets heb van ja, het gaat bijna niet gebeuren. Die... En nu heb je ook die kleine biggetjes ook. hè? En, uh, Waar? Dan, ja, bij ons in de buurt. Uh... Oh ja, nee, ik kom uit het uh, centrum ja. van Utrecht. Dus daar uh, <laughs> komen we Utrecht. Er zijn helemaal geen dieren. Nee, nee maar bij, bij ons, uh, als, je, ja, als je niet op... Uh, ik, als ik meteen thuis kom, dan, dan zit ik ik zit uh, met mijn huis 20 meter van... Het begin van de Veluwe af. Wat lekker. Dus als je in de verte kijkt, soms dan doe je je zakhand daar. Richt je dan een beetje het bospad op. En dan zie je ook wel eens een keer van die oogjes. Oeh, en dan denk je bij jezelf, oeh, gaan we zou, naar binnen? zou het een hert zijn? Of zou het toch de boze wol zijn? Ik wou net zeggen. Ik vind dat, en dan hoor je oeh. Dan hoor je de hele tijd dat, dat oehoe van, van, een, van een van de uil. En dat, is, dat maakt het ontzettend rustig. Ik ben natuurlijk opgegroeid in de stad. Ja. Maar uiteindelijk is het wel lekker als je dan je hoofd op het kussen legt... dat je de verte het bos hoort. Dat, dat is... je eigenlijk ook verder geen dronken mensen hoort... en alleen maar kan denken aan een avondje met een open haartje... en een warme choco. Mm. En... Mm. Dat is helemaal beeld bij hem. Nog meer leuke berichten, of niet? Ja, nou, Sjaak moest ik ook wel omlachen. Sjaak, Sjaak. Hé hey Rick, man, de tering, wat flik jij nou? Ik ben niet Dan gaan. moet ik nog een andere baan gaan zoeken... Ook, zodat ik overdag naar je kan gaan luisteren. <lacht> en dan straks ga ik er ook nog overstappen naar die kleurenradiostation... om daar de boel te gaan redden. Ik <lacht> ben ik. veel succes. En ik luister straks gewoon 6 uur naar je Oké, okay, top. Ja, nee, niet zo meteen om zes uur. Dan zit er een andere... Dan zit nog, zeg maar, de ploeg die, die vertrekt. Waarvoor ja. ik dan in de plaats... het enige raar is... Is dat zij natuurlijk al ruim van tevoren wisten... Dat dit uh, zou gaan gebeuren. En ik eigenlijk op het laatste moment ben ingevlogen. En zij hebben natuurlijk al met elkaar de hele setting al doorlopen. Dus eigenlijk heb je vanaf maandag... Een soort van radioprogramma in wording. Ja. Dus, uh, Wel de leukste radio, denk ik, die er is. Dus ik zou zeker gaan luisteren. Snuffelstage. Ja. Dat is, uh, een, een, een, een kijk... Uh, of we elkaars irritatiespieren kunnen raken ergens. Dat is, uh, ben jij, ben jij, kan jij uh, geïrriteerd raken, of niet? Uh, jawel, maar niet zo heel snel, denk ik. Nee? Nee. Wat zijn de no-go's bij jou? De, de no-go's bij mij zijn uh, bij mij een beetje me negeren of zo. Okay. Dat ik net doen alsof ik uh, iets weet. <laughs> nou ja, als je, als je een beetje doet voorkomen alsof ik, uh, wat ik zeg niet belangrijk is, dat, dat vind ik gewoon, dat moet je gewoon niet bij mensen doen. Nee, dat vind dat, ik. Dat, ook. Uh, nee, maar ik denk dat het bij jou dat uh, geen probleem is. En mm. sowieso niet bij de mensen met wie we werken. Maar uh, ik zou het lekker uitproberen, Rick, weet je wel. Laten we dat nou even, even prikken bij elkaar. <laughs> ja, heerlijk. Uh, ik, ik, ja, ik vind het af en toe leuk om, om, om, om te plagen. Dat vind ik altijd wel heel erg uh, geinig. Nee. Um, maar niet iedereen kan er tegenwoordig mee tegen. Hè. Het is uh, toch een hele andere tijd. Um, veel berichten komen er ook nog binnen. Uh, ik zie Hansje voorbij komen. Hansje zou uh, goedemiddag. Hansje, kom erbij jongen. Ja, goedemiddag. Nou Rick, uh, welkom bij de commerciële omroep. Je kan je salaris weer verhogen met 45 cent. <lacht> ik probeer net even in te bellen. Maar uh, is dat zo? dan wordt er op een duur weer uitgesodemieterd. Ja... Dat schip moet ergens van betaald worden, hè? <laughs> Dat dacht ik. Nou ja, ik, uh, het is leuk je weer te horen, niet Toch? Nog. Ik heb net even een trailertje omgekoppeld in Den Bosch... En ik ben weer onderweg naar uh, het mooie Rotterdam. Ja, oké, okay, rollator. Even kijken, we hebben we nog Jeroentje, Die heeft ook nog een. Uh, maar ik kon liever die originele lange van 1888. 18, uh, dat is ook een grap uit uh, het programma wat ik hiervoor deed. Oh, ik dacht uh, al, wat gaat het goed met je Moet wij even bellen of niet? Nee, we hadden daarin. Uh, we hadden daarin uh, Robbie. Uh, Robbie komt uit Den Haag. Ik, uh, ik had hem wel verwacht eigenlijk. We hadden Robbie. En, uh, Robbie is een beetje uh, zo'n oude zeeveraar Maar wel uh, met een goed hart. En uh, die heeft heel veel verstand van muziek. Die kent heel veel plaatjes. En die mocht dan uh, van ons drie plaatvoorstellen doen. En dan mocht ik er eentje uitkiezen. En uh, dan koos ik altijd een plaat. Maar um, ik draaide ook wel eens muziek en dan zei hij altijd: Ja, dat is, uh, dat is de kopie. Ik had liever die opname uit uh, die en die. Dat, en dat is wat ze net uh, proberen na te doen. Dus, uh... zo ontevreden Nederlander, heerlijk. Daar ja. hebben we ja, ja, goed van. Nou eens het even overigens. We hadden het net over Sjaak. Sjaak inspireert mij met zijn naam. Want hij komt nu even binnen met de hoek, papa. Ik kom binnen op mijn <middels> hoek, papa. Ik ik doe Ik kom binnen op mijn hoek, papa. Ik ik doe een stap. Ik kom binnen op mijn hoek, papa. Ik Ik kom weer alsof ik op pap pap, hey rap. Ik doe de shit stap voor stap, hey las. Ik hoef geen nakkie of een babi. Ik ben alleen bitch van drank en zwemmen. We gaan hier, we gaan daar, we gaan paam paam. je weet als kan knallen, is het tan tan. U mag zitten, want ik. Ik kom weer op pap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 te gek deze gasten. Ik heb nog geen idee uh, dat Stenders deze plaat ook draaide. Toen nog ergens anders, maar uh, die was er ook wel uh, van, van deze plaat. Hartstikke plat. Sjaak lijkt me ook een hele leuke man om te ontmoeten. Dat lijkt me zo'n ja, down-to-earth kind of guy. Ja, leuk, leuk om te ontmoeten. Uh, leuk om een avondje mee te stappen. Maar ik denk niet dat je hem verdraagt de hele tijd. Dan moet je maar... niet mee wakker worden. Nou, dan uh, blijven we oh. gewoon zo plaatsen. Nou, dan meteen dat wakker worden. <laughs> hey. Ik vind het goed hoor. Lekker direct. Um, maar uh, ja, dat wordt lastiger. Hoe, hoe is dat eigenlijk in, jou, uh, in jouw leven? Uh, uh, qua um, ja, vrijheid die, uh, die je hebt. Ik... Uh... Ach, zelf bepalen ben ik wil tanden poetsen. Uh, nee, ja, ik, heb, ik, heb een, ik heb een vriend. Dus, uh, toch? Wat, ja, ja, ja. ja neem ik ook mee samen. Oké. Okay. Dus ik heb het wel eens aan hem gevraagd. Hoe zou je het vinden als we misschien nog... Uh, oh, gezellig iets erbij doen? Nou ja, oprecht. Ik bedoel, oh. uh, niet voor iedereen is een uh, een, een ding. Maar en het echt... is toch niet te doen? Nou, maar dat is het. Het is ook, het is ook niet uh, dat ik uh, zeg... Goh, leuk, laten we Jan en man uitmoan nodigen. Alleen, het is wel een hersenspinsel waar ik soms... Uh, Meestrugel. Ja, ik weet niet. Ik vind het in ieder geval fijn om alles met hem te bespreken. Het is namelijk niet dat we dan ruzie hebben. Nee. Maar gewoon even bespreken wat de opties zijn en uh, hoe maar Het wel... is toch ook een hersenspinsel dat we denken dat we met één iemand de rest van ons leven. Um, het allemaal gezellig en leuk kunnen hebben. Ja, dat lijkt me oprecht een hele moeilijke task. En ja. ik, weet, uh, ik ik uh, heb al verteld... ik weet niet of ik hem kan, kan waarmaken. Nee, dus hij is, van, hij is al wel gewaarschuwd. Ja, maar ik wil wel dat hij op mijn knie gaat... maar ik kan niet zeggen dat ik het <lacht> 50 jaar vol hou. Ja, maar dat is toch best wel raar. Dat is best wel een, een, een vreemd ding in ons hoofd. Ja, En dat prox. we dan toch daar met z'n allen gewoon keihard aan blijven vasthouden... aan dat gevoel. Ja, ik, ik, ik vind dat best wel, uh, best wel ingewikkeld. Maar goed, uh, misschien ook een thema... wat we even neer kunnen leggen van... Uh, is, is monogamie nog wel van deze... Tijd. Kunnen we daar nog wel mee? Durven we daar wel mee? Of uh, hebben we toch zoiets van, ja, huppakee. Uh, Ik denk dat er ook vooral geen taboe op moet zitten op de mensen die uh, niet monogaam willen zijn. Want dat, uh, dat wordt nog iets te veel Nee, gedaan. maar we hebben ook allemaal tegenwoordige meningen ergens ja, over. Dus Ik denk bij mezelf, ja, leven en later leven. Als ja. mensen dat leuk vinden en ze kunnen het met elkaar uh, verenigen. Ik vind het allemaal prima. Hey Mario! Hé, hey, goedenacht. Goedenacht. Wat uh, ben jij aan het doen? Ja. Ja, aan borstelen weer, hè? Aan borstelen? Ja, voor je ja, informatie. in Rotterdam. Hij zit uh, op zo'n zo kraan... Uh, maar dan uh, zeg maar tussen de spoorrails. En dan uh, zorgt hij ervoor dat alles weer schoon wordt uh, bij de Tet. Dat is uh, de Rotterdamse uh, vervoersbedrijf. Uh, lekker is het trim, uh, uh, ja. En uh, ja. daar maakt hij dan s'nachts als iedereen uh, geen gebruik maakt van de tram. Borstelt hij de hele shit uh, schoon. En uh, met de staalborstels. En dan zorgt er weer voor dat het uh, dat vol zit met uh, uh, patatbakjes en dat soort dingen. Ik ben wel blij dat het geen tandenborstel is. Het is wel een grote uh, schut, toch? Zeker. Wat is eigenlijk het meest ja, vreemde Een staalborstel je... loopt, dus. Ja, weet je wat, trouwens, <laughs> wat je, wat je wat het gekste is wat je ooit tussen de treinen reeds voldaan hebt zitten pieren uh, Ja, dat was bij de metro. Dat was een enorme dildo. Meen je dat? Oh. Ja, en die is een heel klein ook, dat was echt een grote. Dus ik denk van zo. Die heeft gebruikt, die, die moet even een fake schrijf Wat heb je ermee gedaan dan? Bij Heftingen. Hebben we hem afgestopt? Ja. Ik heb hem met een soteerkneuver gepakt, want uh, je weet niet wie dat voor uit dat Nee. Heb je een hoge erop opgezet of heb je hem gewoon meteen in de afvalbak geflikkerd? Nee, nee, ik ben die jongens uh, neergegooid op het werk, hè. <laughs> ja, maar daar ja, is... moet je wat mee doen. Maar staat er de batterij nog in of was hij gewoon dood? Nee, hij was alleen maar zo'n rubber ding. Het echt, uh, oh, het dus is ja, ouderwetse nog. Uh, zo, ja, ja, ja. Zo'n uh, rubberen paal eigenlijk. Juist, ja. Zo'n uh, zo zo ding dat pijn doet. Ja, nee, goed, eh, nou goed. Dat, ja, er... dat weet ik niet, maar ik eh, gebruik het niet. Maar. Nee. maar <laughs> ik euh... denk dat het pijn doet. <laughs> ja, we gaan er maar ja. van vanuit. Uh, maar wat ik nog vertellen is, uh, ter hoogte van waar zit je momenteel? Uh, waar sta ik eigenlijk? Ik sta eigenlijk, oh, bij de burgemeester La Vrede de Mon Binalan oh. of zo, weet ik veel. Dat wordt Daar. lastig, hè? Dat wordt lastig. Dat, ja, dat ja gaan we natuurlijk... maar ik ga zo naar de bol. Dat komt bij makkelijk uit mijn, mijn stoor, zeg maar. Goed zo. Hey, uh, <laughs> ik spreek je later man. Ja, zit je nou weer in hetzelfde pand of steeds? Of, uh, nee, ik uh, ben Waar je toe uh, uh, Toen? Uh, ja? Nee, ik, ik zit uh, momenteel uh, op de bergweg. Op de bergweg? 70. Ja. Dus, uh, oh, dat is weer anders uh, ja. waar jullie uh, toe waar ik die pop voor de deur heb gezet. Nou, oh, uh, ja, hij is al van de weg. Dat, uh, nee. <laughs> maar alles zit nu hier. Het is één grote verzamelplaats van gezellig mensen. Ah, oké. Okay. Ja, okay. Uh, nou, dan weten we dat. Dus we zullen we langskomen? Speekje. je! Oké, okay, nog yo, iemand. Mijn autistische vriend, Alex, hoe is het met jou dan? Hey, die Rick. Hey! Ja, -oh. Een beetje, beetje bekomen van alles. Het was wel echt een, uh, een achtbaan dat je in één keer weg was. Ja, nou, wat denk je van mij? Ik uh, bedoel, ik, <laughs> ik uh, moet ineens allemaal namen gaan onthouden. Ja, Lisanne weet ik nu wel. Maar de rest, ja. joh. Ja, maar ja, ik, ik vind het wel mooi voor dat je eerstel herstel hebt gekregen... dan daar waar je niet al te lekker bent vertrokken vroeger. Ja. Maar... Uh, ja, die, die zender met dat getal... die wordt wel echt ontkroning nu. <lacht> dat zijn jullie toch... Het zijn wel onze buren, hè? Ja, maar... Weet je, gewoon zoals over de nachtradio... denken en, uh, en, en doen... en hoe jij eigenlijk gewoon... zo eventjes eigenlijk wist dat je al redelijk op de schoolstoel kwam... door hoe ze met de nachtradio voor een plan waren te doen. Ja? Ja, ik, uh, ik geef je groot gelijk. En ik vind het voor met uh, vind ik het ook fijn... Dat, uh, dat jullie nu wat meer een normaal leven kunnen hebben. Ja. En natuurlijk, natuurlijk gaan we dat unieke programma... en dat unieke format van je missen. Ja, ja, ja. Ah ja, wie, wie weet dat ik ooit in de dag word getrapt hier. Dan uh, kunnen we daar weer een feestje van maken. Ja, dat kan toch? Ja, dat is waar. Dat is waar. Maak je geen zorgen. Het leven gaat gewoon door. En we zorgen er altijd weer voor dat het iets is waarbij we kunnen gaan lachen, lol kunnen maken... en uiteindelijk zometeen die paar vrije dagen voor de deur. Dat is ook even niet onbelangrijk. Alex? Nee, precies. We maken daar gewoon een OTFM van. Oké. Okay. Je moet je zometeen nog naar de dagbesteding, of niet? Uh, eventjes een paar uurtjes bijwerken. Oké, okay, nou. We wensen je veel plezier. Niet te laat bed gaan. En uh, tot snel weer, Alex. Ja, doen we, Rick. Oké, okay. we love you, yeah, yeah. Hoi. Hè. Hoi. Hey. Je kent er wel van open sesame, of niet? Uh, Luidelijk, hé. Hey? Oh, Als ik hem hoor, soms heb ik wel bij Generatie klonk. Jeetje. <tries> uh, ja, dat krijg je dan, heb dat voor manieren. Jij ja. kent geen open sesame? Uh, ja, ik ken Open Sesame van Aladdin, weet je wel? Dat dan die deuren open gaan. <laughs> je bent nee, ja. zo'n Disney-doosje, ben je? Hebt zo Disney mee, hè? Ja, oh, ja, ik ben een ontzettend Disney-doosje. Je kan me alles vragen en heel goede kans dat ik het weet. Maar ja. jij bent net als ik een Marvel-fan. Ja, absoluut. Heb ik... jij ook Endwar uh, in de bioscoop ja, gekeken? gekeken? Ja, ja, ja ik in, drie, te... in 3D. Oh ja, nee, ik ook. Eerste. Ja, eerst, uh, ja speel... ik, die moet ik zien. En ik heb met mijn dochter gekeken. Oh, oudste dochter? Die is ondertussen, wordt ze, dit jaar wordt ze 17. Oké. Okay. Dus ze is nu 16 nog. Zij zegt dat niet droog houden, neem ik aan. Uh, nou ja, God. Wij, uh, wij vonden het wel een fijne film naar te kijken, dat sowieso. Ja. Ja. Nee, ik heb elke emotie die ik in mijn vezels in ja? had. Losgegooid? Ja, zo. Dit is maar een verhaaltje, hè? Ja, weet ik, maar dat voelt dus niet zo. Oh. Maak, je hebt een band met sommige mensen en films. Ja. Heb je dat niet? De uh, Iron Man, weet je? De Iron Man. Ja, eerlijk man. Ja, nee, ik vind, ik, vind, ik, vind, ik vind het gek. Je kan mij echt gewoon de hele avond voor, voor Marvel Comics zetten. En uh, ja, The Avengers is natuurlijk uh, een van de dingen die ik leuk vind. Maar wat, welke is je favoriet dan? Welke superheld? Ja, maar ik, ik, ik, ben, ik, ik vond Superman vond ik dom. Weet je wel, hij heeft niet eens een masker op. of wat een lampje. Ja, iedereen herkende iedereen hem niet, natuurlijk. En deze bril af en. Uh, ja. Dus ineens, maar goed, dat, dat vond ik niet zo uh, realistisch. Ik was al van DC Comics met uh, Batman. Dat vond ik altijd wel uh, heel erg in orde. En uh, Spider-Man. Dat vond ik ook te gek, man. Uh... Ja, oh, dat vond ik met Lois Lane. En eigenlijk ah. de originele met die uh, hele kleine, dunne, bleke Peter en roodharige. Uh, nee, hoe heet ze? Nou? Mary, Mary, Mary, Jane. Mary, Jane. Mary Jane. Nee, ja. Mary Parker. J. Parker. Ja, ja, dat was, was het volgens mij. Ja. Maar dus, zitten wij nou serieus over stripboeken te praten? Ja, heel even. Terwijl jij met Ronald Giphard hebt gewerkt en een hele literaire wereld aan je voorbij hebt zien komen. Zitten wij nog in iets wat nog zelfs minder is dan welke vorm van proza ook, zitten we hier met z'n tweeën door te nemen? Dat kan toch <lacht> echt niet. Ja, heel raar. Um, veel mensen die uh, blijven reageren, dat is wel erg ja. leuk. Uh, even kijken, wat monogamie betreft, leven we in de moderne tijd. En moeten we af en toe uh, van het hokjes denken af, waarschijnlijk. De natuur is zoveel mooier buiten de gebaande paden kijken. Dat is helemaal mijn idee over het leven. En ik denk ook dat als we dat met z'n allen gewoon op een fatsoenlijke manier doen... dus niet elkaar bedriegen, maar eigenlijk op een fatsoenlijke manier doen... dan zal de wereld ook een stuk ver van opknappen, geloof ik wel eens. Ik denk wel eens een wereldoorlog hadden voorkomen kunnen worden... als mensen elkaar meer hadden zitten beminnen. Dat denk ik ook. Ja. Een beetje goede communicatie helpt daarbij, want jij zegt net niet bedriegen... maar ja. als ik niet weten. Dat je, wel, dat je het wel van elkaar weet, maar dat je het niet zeg maar deelt, of... Ja, nou kijk ik ook niet zo goed. Nee, het, is, het, is, het is heel makkelijk over te praten. En als je dan een uitvoering moet brengen... dan denk je, ja, ja shit, hoe ga ik dat eigenlijk doen? Ik, ik, ik heb hem weer gefuckt. ja Letterlijk en figuurlijk. Um, berichten die nog binnenkomen? Of, ja, heb je nee, mee? Johan, die Johan. komt met een belangrijk bericht. Die zeggen, uh, Rick, ja, uh, kun je mijn plezier doen... en tegen vrachtwagenchauffeurs zeggen dat de N224... Dat bij Ede dicht zit. Want ze krijgen, hij krijgt tijd op mensen. En het moet allemaal omrijden. Over de Ginkelse hij is dat. Oh, dat uh, weet de, je beter dan ik. Ja, daar moet je ook altijd goed oppassen. Dat je niet te hard rijdt, waarvoor heb je daar ook iets voor je, voor je oh, geril? Nee. Maar ja, dus... jongens, daar niet één. 200... Hoe 20... weet je over Ginkel dat? Ja, ik denk dat hij er werkt. Want hij zegt: Ik moet ze daar het vertellen dat we om moeten rijden. Ik okay. dus dat, dus dat, dat... wil gewoon eigenlijk een koffie. Uh, ja. Donder op, wegwezen. Um, even kijken. ja Mensen die nog steeds blijven vragen waar is Koert nou Koert komt echt maandag, jongens. Ja. Uh, die zit nu ergens in Amsterdam. Vraag me niet wat, want het zal wel eens iets zijn waarvan ik denk... Oké, okay. uh, binder dan net um, Dus uh, die, die is er vandaag niet bij, maar wel Lisanne. En uh, voor later laatste ingeschakeld. Uh, Lisanne en ik uh, zitten vannacht even bij elkaar. Omdat Lisanne ook straks in de, in de vroege ochtend samen met mij uh, wakker wordt. ja. Nou, niet uh, naast elkaar, maar wel dan in de studio natuurlijk. Ja. Uh, nou ja, wel even, kijk maar. Ja, kijk maar. Um, berichten, oh, er komt ook nog een berichtje een belletje, belletje. wordt ook gebeld. NPO Radio, nee, Veronica Adelman. Hallo, met wie? Hallo, met Mark, goedenavond. Hey Mark, goedenavond, een grappige achternaam. Mark, goedenavond. <laughs> hey. Hi, Rik, goedenavond. Wat kan ik voor je doen, man? Ik, uh, ja, sorry, ik wilde heel cliché een plaatje aanvragen. Mag dat? Ja, ja, ja. Aanvragen. Ik wil ook wel eerst een gezellig gesprek met je voeren. Als je nee, wilt. laat maar zitten. Ik bedoel je meteen een plaatje aanvragen <laughs> Cut the crap. Uh, Rick, nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik wilde even zeggen dat ik uh, net thuis ben gekomen... en naar je zat te luisteren. En met uh, verfrissing vindt vanavond. Ik vind het leuk om je te luisteren. Dank je. Was jij, kom jij van een andere sender vanavond? Ben je altijd bij? Ja, Veronica. zeker. Nee, ik, nee, ja, sorry, ik werk bij een ander radiostation Rick. Dat moet ik er meteen even. Bijzeggen. En uh, ik was onderweg naar nou huis een beetje aan het skippen naar andere zenders. En toen dacht ik: Hé, hey, Rix, ik Veronica, dan ga ik even blijven hangen. En dat is aardig gelukt. Oké, okay, en waar doe jij, zeg maar, uh, radio maken? Ik werk bij het ouderwetse Radio 3. 3FM? Jazeker. Oh, gezellig. Maar welke Mark heb ik dan hier? Een Mark met een T, Mark Meijer. Ik uh, doe uh, de vroege ochtendshow van uh, 3FM. Dat maakt allemaal verder helemaal niet uit. Maar, uh, <laughs> ik wil even zeggen dat ik het heel leuk vind dat je deze mooie stap hebt gezet... en dat ik met plezier zat te luisteren. Geinig, toch, dit? Ja, toch, niet dan, Ja, toch. Dat dacht ik. Uh, welke platen had jij gedacht, Max? Ja, kijk, kan je het aan om iets van In Excess te draaien? Daar word ik altijd gelukkig van. Uh, en, en van welke In Excess uh, krijg jij kriebeltjes in je buik? Ja, wat zullen we ervan maken? Original zin altijd ah, goed. Is die niet een beetje platgeslagen? Ja, is dat zo? Ik hoor eigenlijk altijd alleen maar Suicide Bland op de radio. Uh, ja, ja en, uh... ik, ik heb altijd een, een, een plaat uh, van NXS. Waarvan ik dan denk, ja. van, ja, dat, dat geeft ook een klein beetje aan um, ja, hoe... Nou, ik begrijp ook Lisanne, Lisanne ook uh, in, in het leven staat. En, en, en, en ik ook. Uh, en, en ja... Ik, zal ik hem gewoon even draaien? Gewoon omdat het in 6 is. Het. het is wel in 6 Misschien ken je het nog niet eens. Maar um, ja, we hadden het net over allerlei stoute dingetjes in ons, in ons leven. Maar uh, uh, uh, uh, uh, uh. lekker dit. <laughs> ken je dit of niet? Ja, absoluut. Dit is zo lekker. Every single one of us, the devil inside. Mm. fantastisch. Ja. Leuk dat je belde, man. Uh, geen dank, veel plezier vanavond hoor. Hoi, hoi. Ja, Elie, een liedje bij de 666, NXS en The Devil Inside. Here you come. Full of pride Dit is lekker, NXS. En uh, de devil is uit. Ik ga niet vragen of je deze plat kende uh, van, uh, van huis uit, hè? Hm? Nee, nee. Ik heb hem net even toegevoegd aan uh, mijn uh, lesje. En je spot Ja, Ja, ah, ja okay. want NXS ken ik natuurlijk wel, maar een beetje die cliché-nummers. Dus ja. Dit is zo'n lekkere. Dit is lekker. Het oh, is gewoon echt lekker, hè? Ja. Ik er ken nog een paar die gewoon echt lekker zijn. Um, hey, Robbie! Hé, hey, Ricky, Oude, showstopper. Hoe is het met je? Ja, nou, wat, wat, waarom zeg je nou net Brombeer? Ik krijg hier allemaal app's binnen van ja, hij verwacht je en dergelijke. Ik zeg nou, ik heb mijn eigen de pleuris, maar goed, dat, uh, ja, mocht weer die baten natuurlijk, maar nee. goed. Anyway, we zijn er nu. We zijn er, Rob. Ja, ja je hoe jezelf? bevalt dat daar? Want je kan nu bij het daglicht gaan zitten daar. Nou, nu niet hoor. Kan je nee, oké, okay, maar... Nee, Volgende week. Ik heb, ik heb gewoon zicht naar buiten. Ik heb een raam door, waar ik doorheen kan kijken. En, uh, bij mijn vorige werkplek was dat onmogelijk. Dat weet ik. Dus dat, dat vind ik wel lekker. Uh, en ja, je ziet allemaal weer nieuwe gezichten. Vind ik ook heel leuk. Ik, ik hou af en toe van een changement van, uh, ja, van het decor. Nieuwe gezichten. En, uh... Ja, toch. Maar, maar, die zijn toch ook? Ja, maar zij is al 29, dus dat zo nieuw is dat ook niet meer. Nou... Dus het is mooi. Ja, oké. Vergeleken bij ons, oké. Maar dat is eigenlijk best wel lachen, Robby. Want we hebben vanmiddag om 12 uur hadden afgesproken dat we met het beoogde team bij elkaar zouden komen. Dus eigenlijk ken ik Lies al uh, 12 uur en een beetje. Hij is ja. al zat. Dat is eigenlijk best wel gek, of niet? Ja, en ja, toch wel meteen een klik ook, dus dat is ook niet uh, onbelangrijk. Ja, ja. Dus nou ik, ik had het al na één minuut door. Ik denk, hé, hey, dat klikt op maar? het is jammer dat ze een vriend heeft. Ah. Hallo. Ja, maar ik heb net gezegd dat ik niet in monogamie geloof. Nee, kijk. Oké. Okay. So, want... no, oh, nou, dan moet ik weer zo meteen nog maar eens even verder kwestie. Ja, doe eens rustig, Rob, kalm. Nou ja. Ja, ja, goed. Uh, dit is, uh, is dus Robby. Uh, die was dus uh, de man die voorheen voor mij altijd uh, de plaatjes uitzocht, drie stuks. Oh, ja. En dan uh, mocht ik dan daar een keuze uitmaken. En uh, Rob was er altijd bij, van begin tot einde. Dus dat, en vergeet Els niet, hè? En Els, ja. Maar goed, jij ja, ja. was al van het prullenbegin was jij er altijd bij. Ja. En uh, ik heb niet de kans gehad om de, überhaupt te bedanken... voor alle bijdragen die je hebt geleverd. Ook al waren ze niet altijd even de, de platen die ik zocht. Ja, oké, okay, maar dat, dat, dat, dat, is juist, dat, dat hoort erbij, ja, okay, hè? tuurlijk tuurlijk Maar ik, ik, ik heb helaas niet de, de mogelijkheid gehad om te zeggen... dankjewel, Rob, voor al die tijd dat je dat voor mij hebt willen doen. En dat je er altijd bij was in de nacht. Ja, het is toch grappig dat je met, met, met elkaar zo'n beetje... ...dat je een jaar of vier hebt gedeeld van je leven, toch? Ja, vanaf 2018. Maar ga je het een beetje redden zonder mij in de nacht? Uh, nou ja, het is dat ik het nu eventjes aan heb staan. Ik denk, nou ja, oké, okay, even kijken wat hij ervan bakt... ...maar uh, ja, zoveel verschil zit er echt niet in. En ik hoor alweer bekende stemmetjes voorbij komen, dus uh, ja. Ja. ja... ...in de ochtend, ja, oké, okay, dat uh, moeten we dan maar even kijken. Ja, toch? En als je zegt van, joh, euh, doe het nog een keer. Want ik had met Koert altijd al zitten appen. Ja. <coughs> Sorry. Dus nou, daar ken die lijst ook wel wegflikkeren. Hij zei, nee, doe maar niet, want je weet maar nooit. Ah, Oké, okay, dan flikker ik het nog niet weg. Nee, nee, Toch? gewoon uh, dingen altijd behouden. Je weet nooit wat het goed voor is. Maar heel fijn om je gewoon weer even gesproken te hebben, Robby. Uh, zeg het er zonder te lachen. Hey, heel fijn om je gesproken te hebben. Zie je mij lachen? serieus? Ik kijk naar mijn radio, maar daar zie ik geen beeld op. Dus, uh... Nee, het is heel raar. Radio heeft de speaker. Dat is echt heel raar. Als dat er geen ja. beeld uitkomt. Maar zelfs in 2023 ik wil dat allemaal maar niet lukken. Ik wil dat niet werken, nee. Maar hoe Misschien over... moeten we daar eens een uitvinding voor gaan doen. Ja, we doen we televisie. Hé, hey, maar je zit in mijn hart. Je blijft in mijn hart. En uh, sowieso dank je wel voor de afgelopen vier jaar, man. Alsjeblieft. En ik hou nog steeds van je, maak je geen zorgen. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Robbie uit Den Haag, onze oude showstopper. Vooral die stoppen, dat is het belangrijkste. Ik voel een bruggetje aankomen. Hoor je jou ook? Nu al weer eerlijk zijn voor 12, uh, Lies. Ja, dan worden een cijfers toch gegeven voor uh, deze uitzending. Ja, ah, dat is ook een gebruik geweest uit, uh, oh. uit het vorige leven. Dat op het einde. Uh, wij zijn wat dat betreft net uh, twee kleine kinderen die op een.. Uh... Ja, een peutersaal zitten of een, een kleuterschool. En wij vonden het altijd heerlijk om een soort van tien met uh, griffel te krijgen. En zoen van oh. die juffrouw, ja. Oh, dan weet je wat ik kom doen? Dan neem ik zo'n velletje mee met zonnetjes en dingetjes. Ja. En als je het goed hebt gedaan, krijg je een sticker Stickertje. van mij. Ja, ik, ik hou er <laughs> zo van. Nou, dat soort dingen vinden wij dan weer uh, heel erg leuk. Um, zit het al een beetje in je, in je systeem, of niet? Uh, nou ja, goed, we zitten hier te testen met Oh, zo? Oh ja, nee, uh, ik, ik ga lekker... Uh, de tijd vliegt voorbij, dus dat is eigenlijk een, een dikke sticker voor die Oké, okay, nee, dat je niet bij jezelf te roept van... Uh, ik wil nog een... Nog een uur, nog een uur. Nog een uur, <lacht> nog een uur. Nee, ik moet morgen weer... Ja, ik moet morgen om negen uur bij Sander Hoogendorf uh, staan. Meen je dat? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, uh, maar wat een pikkel ben jij. Ja, nee, uh, als, je, als je wat wil... Uh, je bent jong en je wil wat. Ja, ja. Uh, dus, uh, ja. Dus uh, ja, sterker nog... Ik zou bij Sander en Martijn uh, staan. Uh, drie weken lang, productie. En toen, die heb ik moeten afleggen, want ik ga met jou mee uh, naar de ochtend. Maar Ocht, is is jaloers. Ja, oprecht. Ze waren echt niet blij. Nee. nee Ze zeiden okay, het, het, het... einde wat leuks om naar te, <laughs> te kijken en dan ga je weg. Dus... Ik merk tegen wat ook al. Ik heb iets van hem afgepakt, ik weet het zeker. Vanmiddag geeft hij wel zo aan, zei, Jij hebt iets van me meegenomen. Ba, ba, ba, ba. Maar ja, ik hem heb manis... een beloond vanmiddag met ijsjes, dus. Nou, okay, uh, en dat was je... stickers dus. <laughs> dat was je afscheid. <laughs> uh, even kijken, we hebben een telefoon, zie ik. Uh... Oh, inderdaad. Hallo? Kijk, we hebben een telefoon zie ik uh, inderdaad. Um, hallo, hallo. Hey, goedenavond. Doe de radio maar even uit over. Ja hey, hoor. André. Hi, hey. hey, Ricky. Hé hey, André. Wat doe jij ineens weer bij je oude werkgever? Nee, ik heb geen werkgever. Dat gaat de belastingdienst niet grappig vinden als ik dat zeg. Maar ja. Hey, maar even serieus, wat, wat doe jij nou in de ene bij Veronica? Nou, ik kom je binnenlopen, liet daar een leuke meid dus ik denk, ga daar achteraan. En uh, uiteindelijk belanden we boven op zolder en uh, daar stond een studio. Dus gedacht, <laughs> ah, zo gaan die dingen. Nee, maar ik, uh, ja, ik, ik wist het uh, twee weken geleden ook niet hoor. dus... Uh, ah, Oké, okay. maar doe je wel een beetje rustig met Lizon, hè? Uh, nee. Heb ik niet nodig toch, André? Waarom zou ik? Ah, ja. ik neem het alleen maar voor je op, hoor. Ja. Ah, dat weet is ook heel lief, maar je weet dat ik alle mannen onder de duim heb, toch? Hier bij het schip? Ja, nou, Roland, weet ik het wel. Maar ja, met, met, met, met, met hem weet ik het niet. Ook oh, ik heb een hele slechte interpretatie. In. Ja. Ja. Nee, André, even kijken. Jij was wel iemand die gewoon altijd naar Veronica's blijven luisteren... of ben je stiekem een overloper? Ik luister naar Radio 2 en Veronica. Ja, in de, in de doelgroep. Dus overdag uh, luister je naar Veronica en s'nachts luister je naar die andere zinnen. Nee, nee, het is gewoon een beetje wissel. Maar ja, tussen 12 en 2 luister ik mee naar Lisanne en Ronald tegenwoordig. Wat zeg je allemaal? Tussen 12 en 2 luister ik mee naar Lisanne. Oh, en Ronald. oh, Ronald, ja. Nou ja, kijk. Ja, uh, ja sorry, uh, Ronald <tie> heeft uh, gewoon een dagje vrij... en ik uh, mocht uh, hier zeg maar, de plaatjes inkleuren samen met Lies. Dus uh, nou, dat hebben we dus even gezellig gedaan. Uh, maar goed om te horen dat ik welkom ben. Ja, je ja, ja, bent beter radio maken dan mijn radio 2. <lacht> nu al? <lacht> ja. ja. ja nou, oh, val ik uit elkaar, Kit, of wat gebeurt er? Nee hoor, niks. Oh, je hebt, hem, je hebt hem lekker in de hand. Oh. Nee, nee, nee, je zit in mijn oor. Je zit je in je oor. Ja, Je zit in mijn oor. Het wordt minder spannend. Ja. <laughs> maar uh, dankjewel voor het doorgeven. En uh, ja, ik uh, hoor net dat ik beter klink dan bij uh, die anderen. Hm. Oké, okay. ja. nou, het ja. kan alleen maar goed zijn. Dankjewel. Okay. Ja? Hey. Hoi. Hoi, Zo. Ja, ik probeer af en toe even nu wat plaatjes te draaien... waarbij ik hoop dat jij iets van... Is zit daar weer. Hey, lekker man. Dit was uit de tijd dat je vader en moeder een verkering hadden. Oh ja, dat is heel lang geleden. <laughs> Ik weet niet eens hoe ze bij elkaar uh, samen zijn. Dus, Heb uh... <laughs> je dat nooit naar gevraagd? Nee. Hmm, Moet je zo voor de gaan. dit komt gewoon vet uit de jaren 80. En blijft een lekkere plaat. ...staan te ontploffen, wat bedoel. En iedereen komt zich even gezellig melden. Welkom, het is bijna de obsessie. And emotion. Obsession. Radio Veronica. Ik moet het af en toe even met nadruk zeggen, dan blijft het beter... ...dan beklijft het beter, laat ik het zo zeggen. Radio Veronica. Wat ja, eigenlijk voelt. Uh, oh. Radio... Veronica. Ik heb ook al de kaarsjes aangezet Rick. ik rustig aan. Hè. Ah, Iterische kaarsjes. <laughs> In hogere sferen geraken. Uh, oh, telefoon. Hallo Hoi. met wie? Hoi, goedenavond, meneer. Goedenavond, meneer. Is dit nachtegaaltje? Uh, nee, dit is Kelly. Wat dan? <laughs> nee, ik uh, nee, ken mijn stem waarschijnlijk wel, maar ik ben heel blij om je te zien en ik wil heel veel geluk wensen. Um, bij Veronica. En um, ik ben ook heel blij dat je deze uitzending nog kon doen vannacht. Want ik heb me oprecht zorgen gemaakt... om een uh, aantal vaste luisteraars... Uh, ja. van de andere zender, zeg maar. Ja. Dus uh, heel mooi dat je dit nog kon doen vannacht. Ja, en, um, wel of wel ja. het motto van een testuitzending. Maar... Ja, maar dat geeft niet, weet je wel. Heel, ik ben heel blij, want ik, ik had er echt buikpijn van gisteravond. Uh, dat, ik, dat ik me zorgen maakte. Dus, uh, ik uh, ben jullie zijn aan het stralen en ik word er heel vrolijk van. Wij stralen dus, over uh, heel Nederland momenteel. Ja, maar je bent altijd een zonnestraaltje natuurlijk. Dus, uh, en dan met, met liefst erbij, komt het helemaal in orde volgens okay. mij. Oké, nou, uh, goed, goed om te horen. En, uh, ook jij bedankt voor, uh, voor alles in uh, de nachten die wij uh, met elkaar hebben doorgebracht. Ja, het was het maar tien weken, maar daar gaan we nu over op de ochtend, toch? Ja, precies. Uh, <laughs> laten we dat vooral doen. En uh, uh, is het voor jou een, een, een ding dat ik de nacht niet meer doe? Of moet ik me excuses aanbieden? Wat vind je? Ja, natuurlijk. Uiteraard. Want uh, ik ben een, uh, een nachtmens, dus ja. uh, dat moet dan wel opgelost worden natuurlijk, hè. Ja. Maar dat komt wel. Ja, ik, ik weet wel hoe je het goed kan maken. Hmm? Jij moet natuurlijk vroeg naar bed, omdat je vroeg op moet staan, dus... Als je nou je kaartje voor Muse aan mij geeft, voor woensdag, ga jij lekker op tijd naar bed met je vrouw en dan ga ik lekker, uh, toch? Ja, was maar, was maar zo feest dat ik dit kaartje van Muse had, maar je hebt, helaas heb ik die niet. <lacht> nou, leuk geprobeerd, toch? Ja, toch? Ja, ik, maar ik kan me wel voorstellen dat je daar even naartoe wil. Hé, hey, maar lief dat je nog even belde. Ja, maar heel veel geluk, Rick. Ik ben, uh, ben oprecht blij. Oké, okay, dank je wel vanuit de gond. Dag Kelly. Doei doei. Hoi. nog iemand die hangt, de, de, de, de telefoon is er al hangt. Hallo. Hoi. Hé, hey Leon. Je... Hoi. Hoi. Uh, uh, ik heb het na de stio uh, uh. en eh. Uh, en de appje en de regie gedaan. Ja. Van van uh, Luzanne en Beek met de Blauwe Dag. Prachtig. Nou, uh, uh, we gaan even kijken of we het appje kunnen terugvinden, Leon. Ja. Ja, lief van je. Dankjewel, man. Hey, hey. Goed, jullie. Oh. Ik heb het leuk om dat jij nu dat tijdje bij Veronica Ja, bij Veronica, ik haal het er zo uit, ja. ja eh, maar dankjewel, dan, fijn dat je verbeld. Ik moet nog even één telefoontje doen en dan moet ik snel door, want anders uh, raken we helemaal in uh, tijdsnood. Uh, hallo met wie? Man, wat moet ik nou in de nacht? Is dit, eh... Uh, <lacht> is dit, Ellie? Ja, tuurlijk. Ik hey, hey, hey. heb nog geen telefoonnummer, dus. <laughs> ja, ja ik, ik hoor het. Um, maar uh, leuk dat je even wilt. Had je nog een uh, paar famous last words? Want uh, we moeten hem even, even, even afronden. Ja. Is, ja, ja. ja, ja ik is... wens je heel veel succes in de ochtend en ik zal je vreselijk missen in de nacht. Dank je wel. En uh, voor al die andere mensen die uh, ineens plotsklaps uh, uh, bemerkten dat ik niet meer in de nacht uh, werkzaam was, weliswaar vandaag nog één keer. Als test. Um, zou ik dan willen zeggen: dankjewel voor al jullie vertrouwen, al jullie liefde. Uh, al jullie uh, ja, consequent erbij willen zijn. Dat was mooi. En uh, ach ja, we weten nooit hoe dingen lopen. Van vanaf aanstaande maandag, inderdaad, tussen zes en negen. Gewoon op de radio. Met een volledig team. Dankjewel, Ellie. Fijn weekend. Joe, vertel Hoi. Zo, nou, dat was het dan voor vandaag. Dankjewel, Lies. Ik heb er zin in, maandag gaan knallen. Ik ook. Tot dan. Ofwel, zolang. So I, I, I, no I asked your to tell me if they... that you You slide into someone else's car and drive off laughing.